In de Randstad staat er file op de A7 Hoorn richting Zaandam, tussen Purmerend Noord en Afwit Weidewormer 4 kilometer. Verderop op de A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 3 en op de A9 ook maar richting Amstelveen bij de Afwit Haarlem Zuid 4. Op de A10 de ring noord tussen Kadoule en Schellingwoude 3 kilometer, andere kant op tussen Kadulen en Knopend Koenplein 2. Op de A10 de ring zuid tussen Knopend Amstel en Dieme 2 kilometer.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 Weet ook in de herhaling veel kijkers te trekken. Zaterdagavond schakelde ongeveer 1,1 miljoen mensen in op uh, RTL4 om te kijken naar de speelshow met Linda de Mol. Ik hou van uh, Holland is daarmee op de 1 na beste programma van de dag. Het blijkt uit cijfers van de stichting Kijkonderzoek. Alleen het acht uur journaal is met 1,5 miljoen kijkers meer mensen te boeien. De top ge door, uh, het tot 3 werd gecomplenteerd door het 6 uur journaal, de uitzending tot 952.000 kijkers. En André Ekezi, de oud tennis, is opgenomen in international Tennis Hall.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 Met vandaag in 1998, Trinidad weigert ze op te pakken waarop de Nederlander uh, de Nederlandse ambassadeur van het land voor uitleg ontbiedt. Met vandaag in 1976, bij een explosie in een fabriek in het Italiaanse CFC, ontsnapt een uh, wolk giftige dioxine.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 Weerbericht vandaag Wolkenvelden en wat zon, matige zuidwest tot westenwind, maximale temperatuur in Zandvoort circa 20 graden. Morgen wordt het zonnig, matig tot zwakke wind uit westelijke richtingen, maximale temperatuur is 21 graden. Zondag in Kelmland. nu met de nieuw van Michael Jackson. Dit is Behind the Marks.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 Tien, bijna tien voor half vijf. Goedemiddag, zondag in Kermerland. En romantici van Nederland, opgelet. Het seizoen voor canovaren is weer van start gegaan. Kom, canovaren bij volle maan. Op woensdag 13, donderdag 14, vrijdag 15 juli. Vindt het plaats? Aan de telefoon hebben wij Ineke van de geest van ActionPlanet.nl. Ineke, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. Het gaat dus plaatsvinden op uh, 13, uh, uh, donderdag 14 en vrijdag 15 juli. Dat klopt. Het is canovaren. Het is canovaren, onder andere. Zou je daar?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 Staan ook de, de contactgegevens vermeld uh, van onze organisatie? Oké, okay, dus uh, nou ja, het, het makkelijkste is natuurlijk www.actionplanet.nl, daar is alle informatie te ja. vinden. Er zijn ook alle data, ook tot en met eind oktober nog vermeld. Ja. Oh, Oké, okay. nou Ineke, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. En een uh, ja, heel, fijne, heel fijne week hè, met het Kanaal ja, Hartstikke ja, leuk. Is, uh, ja, leuk. Nou, en heel erg bedankt voor de aandacht. Uh, graag gedaan. Uh, Oké, okay, fijne avond. Ja, dag. Geen dag. Hey, mister Mister, know it all. Are you Mister with a master plan? You promised long ago things will change. Are you missed know it all? What's the plan? What's the plan? Are you missed know it all? Yeah, yeah, hey, yeah. State of the union. Now you address the issues now at hand. This story repeats itself. Contend the way it ends. He said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 De de laatste regio van deze uitzending. Het oorlogsmonument in het Rijnaldepark in Oost in Schalkwijk, Haarlem, is opnieuw be beklad door uh, Vandalen. Wanneer dat precies is gebeurd is onduidelijk. Omwonen in de wijk gaat spreken, we niet erover uit. Het gedenkteken is pas vorig jaar helemaal opgeknapt. Het Rijnaldepark waar het monument, uh, monument zich bevindt wordt momenteel ingrijpend gerenoveerd. Het monument staat daardoor al enige tijd, uh, tijd achter een afzetting.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 We gaan we gewoon nog een keer proberen. Nou, dat is jammer. We wilden namelijk een strandtent feliciteren. Tenminste, ik van ZFM. We zijn helaas in gesprek, dus dan gaan we het... Uh, ja, wat gaan we doen? We gaan, we gaan, eens, we gaan ze straks gewoon even, uh, even bellen. Het gaan namelijk om uh, Club Notiek, En die is op de derde plaats geëindigd bij de verkiezing van beste strandet van Nederland. Gisteren maken de Koninklijke Horeca Nederland, KH, en het beste en duurzame Pavloons van Nederland bekend. Feliciteren, doen we straks. Nu eerst van Velsen, dit is Baby Cat Hire.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 En dan wil ik ze wel even feliciteren. Dus gaan we eens even proberen te bellen. Net ook geprobeerd namen er nog niet op. We gaan het gewoon nog een keer doen.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 Nooit meer. Andere kant zijn de snap. We liet Anouk zonnig mitten op uh, Facebook. Dus binnenkort kan je weer uh, Anouk uh, verwachten. Op Twitter natuurlijk. Want hoe vaak heeft ze al de Twitter uh, niet... Uh, heeft de Twitter al niet veranderd. En later weer terugkomen. Goed nieuws in de Tour de France. Johnny Hoogland heeft zijn bolletjesstruik ter terug Met nog 44,4 kilometer is hij verzekerd van, uh, van de bolletjesstrui. Zometeen meer informatie naar Andrea Johnson. Dit is Glorious. Just a plan. And I'm starting to lose control. Here she comes to this trash, man. En jij beleeft het. Sport, muziek en interviews op twee radiostations. And I believe in a thing called love We gaan even naar de tour, de tour de France, de Gaan we gaan even kijken, want op dit moment is de etappe bezig met nog uh, 73 kilometer, of uh, 37 kilometer te gaan. Heeft uh, het peloton 4 minuten 57 uh, achterstand op de kopgroep. Kopgroep met één Nederlander, namelijk Johnny Hoogland, die verzekerd is van zijn bolletjes trui. Onder andere uh, Luis Leon Sanchez...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 Frans nog 37 kilometer te rijden met één uh, Nederlander in de hoofdrol, Johnny Hoogeland. Leuk, leuk. Ik zo moet ik uh, ken, zondag in kennen afsluiten. Een hele fijne werkweek en uh, tot volgende week spreek je weer met Entertainment for you. Zonder herhaling van Entertainment for You. Nu is Ben Saunders. Dit is so lang. You walk in the shadows, where well, the love that you had shown. Hoping to find something, somebody in the dark.